Deze week in het online programma Rozenkruis Nu Vrijheid ligt als een zaad in ieder mens Het niet van de wereld zijn is geen wereldontvluchting Geen wereld en levensvijandigheid Doch in de wereld staande, de wereld dienende dwars door de gnostieke mysterieën heen de wereld innerlijk te boven komen door zielengeboorte geboorte en nieuwe bewustzijnsstaat en zo door een nieuwe toestand van zijn de geest onbewegelijk te houden voor dialectische aantasting en overheersing zulk een mens is zonder vrees hij is in gnostieke zin tot mensheidsdienst geadeld. Hij kan zich rustig in de wereld bewegen, want gevaren zijn wel te verwachten, doch niet te vrezen, vanwege de nieuwe, innerlijke kracht. Tot deze hoge, diepe vrijheid door te dringen, moet het hoogste verlangen en het doel zijn van iedere leerling der Geestesschool. In deze passage hoorden we over het wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Hetgeen een hoge, diepe vrijheid betekent. Maar wat voor vrijheid wordt hier bedoeld? En wat zouden de eerste stappen zijn in de richting van deze vrijheid? Ja, wanneer ben ik eigenlijk echt vrij? Als ik niet meer hoef te werken... Zou ik dan de vrijheid ervaren? Ik zal nog steeds iets moeten doen om in mijn voedselvoorziening te voorzien. Als ik eindeloos vrij kan reizen, zou ik me dan helemaal vrij voelen? Al kan ik vrij reizen, ik zal vaak het gevoel hebben ergens anders te willen zijn. En het lukt me niet om op twee plaatsen tegelijk te zijn. Als ik er zo over nadenk, vraag ik me af wat echte vrijheid betekent. Er wordt wel eens gezegd dat vrijheid is, dat je kunt denken, zeggen en doen wat je wilt. Maar is dat niet nog steeds beperkt? Stel dat we echt vrij kunnen denken en vrij zijn van alle conventies. We zouden gebonden blijven aan tijd en ruimte. Leven en dood. Als er bij alle vormen van vrijheid in deze wereld een beperking blijft, zouden we vrijheid dan op een andere manier moeten zoeken? Hoe vrij moeten we zoeken om de ware vrijheid te vinden? Als wij ware vrijheid zoeken op de manier zoals we gewend zijn, dan vinden wij haar niet tot we ontdekken dat zij er al is en op ons wacht. Door ons denken en zoeken los te laten, kunnen wij op een moment verstillen. In deze stilte kan er een roepen, een herinnering vanuit ons hart spreken. Als wij deze stille stem vanuit ons hart de ruimte geven en naar haar luisteren, dan kunnen wij horen dat wij onderdeel zijn van iets groters. Moet ik me dan misschien juist verbinden met iets anders om de vrijheid te ervaren? Dit lijkt een paradox, je ergens mee verbinden om vrijheid te ervaren. Toch ligt daar de sleutel. Niet zoeken in de uiterlijke wereld, maar... Door te luisteren naar de stille stem in ons hart, kunnen we de kennis van het hart ontdekken. Deze kennis van het hart wordt ook wel Gnosis genoemd. Zij vertelt een verhaal waar vrijheid en verbondenheid één zijn. Een verhaal wat niet gebonden is aan ruimte en tijd. Als het lukt om iets van dit verhaal te vernemen, dan kan ontdekt worden dat de vrijheid als een zaad ligt in ieder mens.